met de gekroonde karnton. Een vervolghoorspel van de Kuipers naar zijn gelijknamige boek geregisseerd door Jan C. Hubert. Tweede deel Met niemand over praten. Hé, hé, hé, Neemt u me niet kwalijk, signeur. Oh, sinjeur Te Borg, ah, Nou zie ik het pas. Goedemorgen. Ik, ik, ik had u haast om vergelopen. Kijk eens aan, Bart Pluimakker. Ja, ja, mijn jonge vriendje, liep in gedachten. Oh, dat heb je zo bij grote kunstenaars. Jij, oh, jij je bent bij die meester Cornelia in de leer. Ja, al twee weken, meneer Tabor. Ja, hij schijnt een hele beroemdheid te zijn. Een ware meester in de kunst. Is het waar dat hij voor week in twee dagen... een portret van meester Bonenbakker heeft geschilderd? Jazeker, meneer, In twee dagen. <lacht> hij zal er heel wat verf voor nodig gehad hebben. <lacht> en dat in twee dagen. <lacht> Signor Bolenbakker is niet even nee. de magerste. Oh, deze Cornelijn lijkt me een duivelskunstenaar. Dat is hij, signor de Borg. Oh, zeker nog eens soleer. Oh, Dan zou je ook rijk worden. En dat wil dat zeggen voor een schilder. Meestal is het armoe. Enfin, je hebt nog de tijd. Hè? Uh, je bent toch zeventien, is het niet? Zeker, signor. Net als Maarten. Ja, ja, ja, ja. Zo, jongen, ik, ik, ik verbaas me er nog steeds over uh, dat je vader zo, zo plotseling van mening is veranderd. En uh, waar is de reis naartoe als ik vragen mag? Naar uw huis? Kan maar het even opzoeken, senjeur. Oh, hij is thuis, ja, ja. <laughs> je hebt er natuurlijk zo het een en ander te vertellen, hè? Nou, dag Bart. Ik hoop dat je een groot schilder lacht. Dag senjeur, de en bedankt voor de goede wensen. Ja. Ja ja ja. Ja. Ah, wacht. Kom binnen Kerel. Ha.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 Ja. Uh, ja. ja. Ja, het is te zeggen... Of, uh, toch niet zo. Jawel. Maar... Kijk, die meester kon alleen viel me eigenlijk niet zo erg toen ik hem voor het eerst zag. En nogal verwaand leek je me. Ja, ja. Overdreven. Ja, dat, dat vond ik ook. Ik was er toch bij? Ja. Nou, we hebben ons beiden vergist. Het is een beste man. Ik ben al twee weken bij hem en... Ja. Ja, ik mag hem er graag. Nou.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 Was hij niet razend, Bonenbakker? Oh, hij nam het toch al goed op. Vooral toen hij een grote roeme wijn voor de schrik had gekregen. Bezeerd heeft hij zich niet, wat meester Cornelijn zei dat hij stuiter als een kaatsbal. Ja. Ben je er niet bij geweest? Ja, jammer genoeg niet. Oh, dat lijkt me een gezellige boel dat bij jullie. Wat blijf je nou met je ja-ja-das te zeggen? Ach, die Cornelijn is een beste kegel. Maar, maar er is iets vreemds aan hem.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 Daar lag een krokodil in de gang. <laughs> nee. <laughs> Wat een huis. <laughs> ja, hij heeft nog veel meer. Hij heeft een opgezette tijger en slangen. Slangen.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 Bart Plaumaker wordt gespeeld door Dick van Sant en Maarten Terborg door Alex Spaasen junior. Vader Terborg was Daan van Olleven en de regie had Jan-C. Hubert.